Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental van de aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg is opgelopen naar vijf. Van de ruim 200 gewonden zijn er 40 slecht aan toe, zei de Duitse bondskanselier Schulz. Hij is in Maagdenburg op de plaats waar gisteravond een auto door het publiek raasde. Hij sprak van een vreselijke en waanzinnige daad. Juist een kerstmarkt zou volgens Schulz een vredige en vrolijke plaats moeten zijn. De bestuurder van de auto zit vast en wordt ondervraagd. Volgens Duitse media keerde de man zich tegen de islam... en is het een aanhanger van de extreemrechtse AFD. PVV-leider Wilders had premier moeten worden... vindt oud-informateur en formateur van Zwol... een van de architecten van het kabinet Schoof. Bij Nieuwsuur wijst hij op het gebruik... dat de winnaar van de verkiezingen ook de premier wordt... Van Zwol constateert nu dat Wilders veel ruimte neemt... terwijl premier Schoof minder bewegingsvrijheid heeft. Hij heeft een paar keer getwijfeld of de formatie wel zou lukken. Op het Franse Mayotte in de Indische Oceaan... worden ziekenhuizen nog altijd overspoeld met slachtoffers. Mayotte werd vorige week getroffen door een orkaan. Het officiële dodental staat op 35... maar waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal veel hoger. Meer dan 1500 mensen raakten gewond... Het belangrijkste ziekenhuis van de eilandengroep heeft zoveel schade opgelopen dat niet alle slachtoffers er kunnen worden behandeld. Artsen vrezen dat de situatie nog slechter wordt door een gebrek aan schoon water en elektriciteit. In de pakketten die gisteren zijn aangespoeld op de stranden van Egmond en Bergen zitten waarschijnlijk drugs. De politie is nog bezig met het onderzoek. Gisteravond werd er een noodbevel afgekondigd voor de stranden en agenten stuurden bezoekers weg. Ook vandaag worden de stranden nog in de gaten gehouden. Het weer verspreidt over het land regen. Er staat vrij veel wind en het is een graad of 9. Ook morgen buien, soms met onweer, hagel of zware windstoten. Het wordt dan ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Noord-Holland en die staat op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen knoop het Oud Rijn en Maarsen staat 4 kilometer met een kleine 10 minuten op onthoud.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 Even na twee uur Zandvoort, een hele goede middag. En welkom vanaf een gezellige studio aan de Tolweg 10A. Ja, we zijn er met Zandvoort voor jou. Heel veel uh, mensen uh, tegenover mij, mensen. Hallo, goedemiddag mensen. Hi ja, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Eh, goedemiddag. Uh, welkom allemaal uh, in de studio. Ja, Zandvoort voor jou. We zijn er weer, Fred. Ja. Ja, zeker. En dat betekent ook een helpen uh, Nederlandse uh, artiesten... Uh, die vanmiddag langs gaan komen. Ja, waaronder uh, Emiel natuurlijk. En uh, Gillian. En natuurlijk hebben we Devin hier in de studio. Ja, Devin uh, oh. presenteert uh, lekker mee. Uh, Devin, goedemiddag. Wat Hallo, goedemiddag. Wat leuk dat ik hier mag zijn. Ja, zeker. Leuk dat jij er weer bent. Dus een beetje vaste gast hè, van uh, Zandvoort voor jou uh, inmiddels. Ja, tof. Ja, tof. Mooi. Richard, ja. Ja, want, uh, jij uh, kan ons uh, precies uh, vertellen wat we vanmiddag allemaal gaan doen. Uh, Zeker, ja. Uh, Freddie had het natuurlijk al een beetje verteld. Maar ik zal het even twee uh, uur voorlezen. Uh, we hebben een weerbericht om half uh, drie. En uh, Joyce Martens die zit al inmiddels in de studio. Die, uh, die gaat dan uh, voor ons uh, zingen. Dan om drie uur hebben we een, uh, gaan we een interview uh, met Devon uh, doen. En we evenementenagenda. En dan uh, gaan we ook naar het Pityport om 4 uur en Dier van de Week. En dan om 5 uur hebben we Emile Baars en Gillian, de zingende barkeepster. En dan het laatste uur uh, hebben we nog Johan Kettenburg. Zo, een vol uh, zandvoort voor jou. De kersteditie, uh, Fred. Ja, mooi. Altijd weer gezellig. Altijd weer gezellig, En jij ziet er ook weer uh, strak uit. Uh, ja, toch? Hey, kerst, kerst, pak. Ja, ik denk laat ik nou ook eens een keertje mee doen in de, in de kerstviering. Ja. ja, en er zijn er heel open uh, mutsen vandaag in de studio. Nou. Dus, uh, ja, ja, ja, ik wou er wat op zeggen, maar laat maar. Ja, nee, dat was, dat ik, was, ik hoop <laughs> dat je dat ding bedoelt op mijn hoofd. Ja, ja, ja, dat, uh, ja, ja, dat ding bedoel ik, ja. Zeker. Nou ja, we gaan er een uh, gezellige show van maken tussen twee en zeven uur. Want Zandvoort voor jou uh, doen we zo'n beetje één keer per kwartaal, hè Fred? Ja, ja inderdaad. En dan uh, komen er heel veel Nederlandse artiesten die uh, gaan zingen en dergelijke plaatjes uh, gaan ja, laten horen. Ja, helaas. En, Peter is er dus uitgevallen. Ja, je... van harte beterschap mocht ja. Peter op dit moment uh, luisteren. En uh, ja, we gaan uiteraard wel even een plaat uh, straks uh, van hem draaien. Zeker. In dit programma uh, Zandvoort voor jou. Nou Mariah, hoor je al een klein beetje, dus daar gaan we ook meteen uh, mee beginnen. Hier is Olla, want voor Christmas is you...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 Maar eigenlijk hebben en uh, Olle wat voor Christmas is you. Zou dadelijk het stamvertelers, dus maar eerst gaan we de nieuwe chef special voor je draaien. En die single heet The Zelavi. Hier komt die. I've been up, I've been down, I walked the line, I've come around, I've been lost and I've been found. The one to love you when your heart is bleeding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 We zijn het er wel over eens, wat een lekkere plaat is dit, de nieuwe chef Special. En de c'est la vie. Ja, Zandvoort voor jou bij je tot aan 7 uur vanavond met deze gezellige kerstuitzending. En hier, ondanks dat het een kerstuitzending is, hebben we wel het nieuws uiteraard uit Zandvoort. Wel een beetje nieuws, kerstnieuws af en toe Rob. Maar we beginnen even met een wat minder leuk feitje. Namelijk over Zandvoort Beyond. Nou, jullie hebben het wel gehoord, waarschijnlijk, hè? Dat, uh, dat ze gaan stoppen. Op 6 november en op 19 november is het raadsvoorstel Evaluatie Zandvoort Racefestival 2024 in de commissie- en raadsvergadering behandeld. Op basis hiervan heeft Stichting Zandvoort Beyond aangegeven niet te kunnen voldoen aan de opdracht die neergelegd is. Volgens Zandvoort Beyond is er een onwerkbare situatie ontstaan. Dit heeft ertoe geleid dat de stichting het besluit heeft genomen de opdracht terug te geven. De stichting geeft aan enerzijds het budget door middel van het aangenomen amendement, amendement, amendement verlaagd, sorry, verlaagd is en er daarnaast met de motie Uitgangspunt de Zandvoort racefestival 2025 meer wensen en ambities bijgekomen zijn. Daarnaast heeft de stichting aangegeven dat het gebrek aan vertrouwen dat bleek in beide vergaderingen ertoe geleid heeft dat de raad van toezicht en de directeur bestuurder uit de stichting zullen stappen. Het college gaat proberen een geschikt alternatief te vinden... om toch de site-events ook in 2025 plaats te laten vinden. Hierbij zijn enkele uitgangspunten essentieel. Waaronder een programma dat zo goed mogelijk aansluit... bij de genoemde wensen uit de motie. Uitgangspunten stand voor het racefestival 2025. Oké, okay, dankjewel. Ja, en ik las in een aantal media onder meer Halem 105. Die schreven gewoon in 2025 geen site-eventen bij de F1, maar daar is dus nog geen sprake van. Ze gaan gewoon zoeken naar een mooi alternatief. Devin, jij hebt een ander berichtje voor Ja, u. ik mag dus helemaal mee meepresenteren. Vind ik helemaal leuk. Want uh, ook dit jaar is er weer een kerstactie om je gebruikte kinderfiets te doneren. Op deze manier bezorg je een lach bij een kind deze feestdagen. Met deze kerstcampagne wordt, worden Noord-Hollanders opgeroepen... om hun gebruikte kinderfietsen te schenken aan het ANWB kinderfietsenplan. Hoewel Nederland veel, veel meer fietsen telt dan mensen, is een eigen fiets niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Van alle Nederlanders ouder dan 6 jaar heeft 10% geen fiets. Ouders met geldzo geldzorgen kunnen zich een kinderfiets vaak niet veroorloven. Gemiddeld hebben twee kinderen per klas geen fiets. De campagne roept Nederlanders op hun opberghokken, schuren en garages in te duiken op zoek naar gebruikte kinderfietsen. Want met meer fietsen dan mensen in Nederland is er een aanzienlijke kans dat er nog ergens een fiets staat te wachten op een nieuwe eigenaar. Wil jij een fiets inleveren? Zorg dat de fiets in redelijke staat verkeert en geschikt is voor kinderen tussen 6 en 18 jaar. Dit mogen dus ook wat grotere fietsen zijn, geschikt voor de tieners. Je kunt je fiets inleveren bij Haarlem Rijwiltrust op de Zelstra 3, Haarlem. Wil je meer informatie? Kijk op slash kinderfietsenplan Dankjewel, Richard. Jij hebt nog wat te melden. Uh, ja, ik ja? zag je vinger omhoog gaan. Nee, nee, nee, huilen, nee, nee dat om. Dat het waar was. Oh, dat Ja, <laughs> dat hoorde ik ook. Dat hoorde ik ook. Uh, ah. Hier is Santa Tell me. Santa Tell me, if you're really there. Don't make me feel it. love again. If you won't be here next year. Santa Tell me, if you really can. here, oh, here. next year Dit was uh, Senta ja, We hadden het uh, net over uh, Peter, want uh, ja, die is uh, ziek hè Fred? Ja, die, is, uh, ja, die heeft uh, ja, behoorl behoorlijk uh, griep te pakken. En we hebben het er net over dat het uh, best wel heerst uh, op dit moment. En heel ja. veel mensen toch wel een beetje de griep te pakken hebben. Ja, nou ja, ik ben ook uh, eigenlijk daarna pas een beetje voor het eerst weer uh, onder andere levende. Zeg maar, uh, herstellende oh, nog. Nee, herstellende. Oh gelukkig ja. maar, gelukkig. Hoe bevalt hey. het sociale contact? Ja, ja. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Weer onder de mensen. Ja. Hey, maar ik zie dat je nog wel een warme mes op hebt gelukkig. Ja, ik, ik, moet me, ik moet me wel warm aankleden natuurlijk. Z zeker, ja. Een mooi uh, Oost-Europese pakje heb je aan. Uh, zeg maar. ik helemaal in de kerststemming. Helemaal in de kerststemming. Zeker. Nou ja, Peter Manier, uh, die uh, heeft heel veel mooie muziek gemaakt. En hij ja. komt uit Amsterdam natuurlijk. Hè. Ja, ja, hij is natuurlijk destijds bekend geworden ja, met het nummer Testostroom. Hij was natuurlijk de, de zingende barkeeper daar op Tessel. Ja, en uh, welke wil je die horen? Nee, nee, ja, maar, okay. nee. We gaan, uh, kijk, hij is in Amsterdam geboren. Ja. Dus uh, ja, daar gaan we gewoon naartoe dan. Oké, okay, nou dat gaan we zeker doen. Dus uh, Peter, uh, ja, bijtenschap En uh, hier is jouw plaat Amsterdam, daar ben ik geboren. Kijk hiervoor, daar ligt nog een plaatje is Een foto waar opa op staat. En die andere man, dat is een maatje. Opgegroeid in dezelfde straat. Lijkt een jaren wel heel lang geleden. Maar het komt me toch zo bekend voor. Als ik af en toe heel even wegdroom. Is het net of ik opa weer oor. Amsterdam.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 Dam van toen en van heden is een stad met de tijd meegegaan, maar in Mogendam. Manier en uh, Amsterdam. Daar ben ik geboren. We deden even lekker mee in de studio. Zo dadelijk is er weer bericht voor de komende dagen. Blijft het zo nat? Of gaan we nog een beetje beter weer krijgen? Je hoort het uh, na deze van uh, Mel en Kim. Hier zijn ze met uh, Respectable. Wow. Ja, het is uh, half drie, als ik zo uh, voor me op de klok kijk En dat betekent tijd voor het uh, weer Heren en uh, research Heren en uh, ja. research, nee, research <laughs> ja. Ja, uh, ja, het is een beetje k-weer natuurlijk Rob De blokking ja. neemt toe en er volgt regen hmm. Heel verbazend De zuidwestenwind neemt in kracht toe En het is 8 tot 10 graden Morgen komt het tot talrijke buien, maar soms schijnt ook de zon. Vooral in de avond neemt de noordwestenwind duidelijk in kracht toe. Het wordt 6 tot 8 graden. In de kerstweek wordt het rustiger en later ook droger. Gelukkig. Ja. Vanmiddag, ja. Vanmiddag bevolkt, bewolkt en af en toe regen. De bewolking overheerst en vanuit het westen volgt er tijd op tijd regen. De zuidwestenwind is boven landmatig tot vrij krachtig. 4 tot 5. Aan zee en bij de wadden wat harder, 6 tot 7. De temperatuur stijgt naar 8 graden in het oosten en naar 10 in het westen. Vanavond is vannacht. Eerst regen, later buien. Tijdens de eerste deel van de avond is het bewolkt en regenachtig. De regen trekt naar het oosten weg en hier en daar komt nog een enkele bui voor. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig aan zee. Krachtig in het waddengebied hard. Vannacht is er een mix van wolken, opklaring en enkele buien. De wind waait uit het westen. ...tot zuidwesten en is matig tot vrij krachtig aan zee... ...krachtig tot hard en in het waddengebied nu en dan stormachtig windkrachtig acht. Ja, dat merk je al een beetje buiten. Ja, ja. Um, ja, dan toch um, even maandag geregeld zon, maar ook talrijke buien. Er is mix van zon, wolk en enkele buien. De wind waait uit het noordwesten en is vrij matig tot vrij krachtig aan zee. En dan dinsdag grijs en bewolkt, kerstdagen grijs en zacht... ...en daarna langzaam wat kouder. Oké, okay, nou geen uh, echte winterweer, dus geen... Uh, nee. Geen, uh, geen witte kerst. Nee, nee, dat zit er niet in, uh, Devin. Hé, hey, jammer. Dus, ja, jammer hè, jammer. Joh. We moeten zelf met sneeuw gaan gooien, denk Precies, ik. Precies, uh. inderdaad. Ja. Oké, okay, nou dankjewel. Het weer uh, is uh, na te lezen onder meer op de pagina van Weer Online. Gaan wij uh, de nieuwe single draaien van Elton John en uh, uh, Brandy. En die heet uh, Never Too Late. It's never too late for a wide open slate a kiss from a stranger a thousand first dates you're a eye baby to hell with heaven's gate there's not a moment too soon if it's never too never too late oh, it's never We'll shoot out the moon We'll go dancing in graveyards You can keep your balloons Be a runway bright Train gypsies for croons If it's never too late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 Ellen en Dan Clark en Going Back for Christmas. Een lekkere kerstplaats van alweer een aantal jaren geleden. Dit is Zandvoort voor jou bij je tot aan zeven uur vanavond. En wat we al zeiden, we hebben heel veel mensen vanmiddag te gast. Zo ook Joyce die in de studio is. Goedemiddag Joyce. Hallo. Hallo, helemaal vanuit Brabant hierheen gekomen. Ja, het is best wel een eindje, maar jullie zijn zo leuk. Ja, kijk, kijk oh, zo ho oh, horen wij dat graag. Dankjewel. Dank je wel uh, inderdaad voor het compliment, uh, Joyce. Jij gaat zo meteen uh, een uh, nummer voor ons uh, spelen op de ukulele. Ja, dat want klopt. Want daar ben jij uh, door uh, bekend. Maar eerst geef ik hem even aan Richard. Ja. Dan ik ondertussen even naar de muziek kijken hier. Ja, dankjewel. Ja, Joyce, nou, welkom dat je hier uh, bent. Leuk, uh, leuk, inderdaad ook helemaal door dat weer heen uh, hier naar, uh, naar Zandvoort. Ik vertel even een beetje uh, samenvattend wie, uh, wie je bent... Uh, je bent een bekende van de CFM. Uh, je bent al eerder in ons uh, programma geweest. En uh, ik zag laatst ook nog een optreden bij Alt-FM. Ook op CFM. Ja, bij Jaap dat, uh, Koper. Ja, dat is ook alweer middels een tijdje geleden. Maar dat was ook ja. hier inderdaad. Dat erg leuk. Ja, dat uh, zag ook heel leuk, uh, leuk uit, ja. Uh, je bent een Nederlandse singer-songwriter. Die je passie voor muziek ontdekte tijdens de COVID-19-pandemie. Ja, dat klopt, klopt. Ja, uh, waarbij je muziek ontdekte als een manier om met persoonlijke en externe uitdagingen om te gaan. Nou, daar kom ik zo uh, op, die uitdaging. Daar ben ik heel benieuwd naar. Naast je muzikale carrière werk je als pedagogisch werker in de gehandicaptenzorg. Ja. En ben je moeder van twee kinderen. Je bent 44 en je woont in een bos. Klopt. Ja. Je muzikale carrière. Uh, je hebt een aantal nummers uitgebracht. Waaronder Today, je debuutsingle uit 2023. Dus nog heel, uh, heel recente geïnspireerd door de periode waarin haar dochter erg ziek was. En het nummer gaat over het overwinnen van angsten... en het herwinnen van vertrouwen in het leven. Dan heb je nog Winter gemaakt, ook hetzelfde jaar. En Life Carries On, een nummer dat de veerkracht... en doorzettingsvermogen in het leven benadrukt. De muziek wordt gekenmerkt door eerlijke en pure teksten... vaak begeleid door je spel op het ukulele. Nou, die heb je nu in je hand, hè? daar gaan we zo ook van genieten... Je hebt een groeiende aanhang op platforms zoals Spotify en Instagram... waar je je muzikale reis en persoonlijke verhalen deelt. Klopt het ongeveer? Ja, helemaal. Ja? Nou, uh, ja, de vraag is eigenlijk... tijdens de covid-epidemie ontdekte je de muziek... als een manier om met persoonlijke en externe uitdagingen om te gaan. Vertel. Uh, nou ja, ik zat net ook, ook even kort te vertellen, ik, ja, ik heb dus eigenlijk nooit een instrument gespeeld. Dus ik ging dat eigenlijk uit, in eerste instantie gewoon doen om te denken van oh, hoe komen uh, thuis de tijd door met de kinderen. Uh, maar ik vond het heel leuk en toen ik een tijdje aan het spelen was, toen ging ik ook echt nummers uit mijn jeugd spelen die voor mij heel belangrijk waren geweest. Waar, ja weet je wel, van die nummers waar, als je je niet zo fijn voelt waar je op kan huilen en zo. En, Wat is uh, je go-to liedje? Ja, dat is niet zo'n bekend liedje. Dat is een nummer van Bluff. En dat heet uh, Monsters slapen nooit. Maar dat kent bijna niemand. Dat is helemaal geen bekend nummer van hun. Maar soms zit er in een liedje gewoon zo'n zo regel. Waarvan je denkt, dat, dat komt dan zo binnen. En, uh, maar toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk mijn eigen teksten gebruiken. En uh, ik dacht, ik wil wel eens een nummer schrijven. En ik ben maar gewoon gaan proberen. En uh, nu is het voor mij eigenlijk gegroeid als... Um, ja, gewoon de manier om, als ik ergens mee zit... Of gewoon echt uh, die uitlaatklep, zeg maar. Ja. En dat is gewoon heel fijn. Ja. En je hebt het uh, gekregen in de COVID, hè, die inspiratie. Wat, wat in, precies in de COVID-periode was dat je dit, uh, deze inspiratie kreeg? Want we zijn er natuurlijk allemaal heel blij mee dat, uh, dat je dit hebt gedaan. Uh, nou ja, dus letterlijk inderdaad. Want ik dacht, ik, ik, ik ben helemaal niet muzikaal, weet je ik kan dat helemaal niet. Dus het was echt puur toeval dat ik echt dacht, nou ja, dan ga ik maar gewoon kijken of ik thuis een kinderliedje kan spelen of zo. Dat ik het een. Uh, uh, en dat ik iets moest gaan doen, dat ik het eigenlijk een. Uh, noem je dat? Een, uh, een kans heb gegeven. Anders maar had ook ik het... nooit onder de douche dat jij lekker aan het zingen was of zo. Jawel, maar ja, maar ja. dat ik niet dacht, van nou, daar zitten nou mensen op te wachten of zo. Ja, man, die zijn niet zo. Dat is lekker. <laughs> Ga maar door. <laughs> Gaan we door met zingen. Ja, nee. nee. Dus ik, ik, ik hield het heel erg voor mezelf allemaal. We ja. zingen wel altijd al heel erg leuk vond. Ja. Tof. En ik las dat jij uiteindelijk niet toe bent gekomen aan de kinderliedjes. Nee, nee. <laughs> dat klopt ook. Nee, op een gegeven moment gingen die kinderen weer naar school. En uh, ja, ik vond het toch wat leuker dan dat zij het vonden bleek. Dus, uh... ja. Ja. En schrijf je alleen uh, Engelstalig of ook Nederlandstalig? Ik heb ook wel Nederlands talen geschreven. Um, en, maar ja, zo, misschien dat ik dat ook wel weer ga doen, maar het is maar net, uh, zeg ik altijd, hoe de woorden binnenvallen. Soms heb ik een begin iets wat Engels is. En soms is dat Nederlands. Ah, ja. en, uh, dat is de, de laatste jaren, of ja, nou, zo lang doe ik het nog niet. Maar is dat meer Engels geweest? Maar ik heb dus ook wel Nederlands gedaan. Tof leuk. Hey, je werkt in de gehandicaptenzorg. Ja. Is dat een beetje te combineren met je carrière? Nou, dat is nu een beetje uitdagend, moet ik zeggen. Ja, het is het druk. Uh, nou ja, ik, ik heb best wel een pittig jaar gehad. Ik ben afgelopen jaar ook gescheiden. Dus oh. inmiddels is het nu wel zo. De kinderen zijn de helft van de tijd bij mij. En uh, het is uh, iets ingewikkelder ja. om uh, echt tijd te vinden voor muziek. Dus het staat nu ook op een iets lager pitje. Uh, want als ze er niet zijn, dan ben ik aan het werk. En wij werken onregelmatige diensten. Want ik werk op een woongroep met mensen die uh, verstandelijk beperkt zijn, doof zijn. Soms nog andere problematieken hebben. Ja, en die hebben gewoon 24-7 begeleiding nodig. Er is altijd iemand. Uh, dus ja, uh, ook met de kerst werk ik. Ja. En uh, mm. uh, ook in de weekenden. En de ben avonden. je dan blij dat het jaar nu voorbij is? 2024 zeg je nou... Ik, ik vind het jammer dat het jaar voorbij is, zeg maar. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik... Uh, een hoe, ik denk altijd wel hoe pittig tijden soms ook zijn. Dus er zijn altijd mooie dingen in te vinden. En er komen altijd dingen op je pad. Omdat je als mens ook weer kunt groeien en jezelf ontwikkelen. Dus ik kijk er op zich niet echt dan negatief naar. Uh, dus ik heb niet zoiets van... Uh, oh, ik ben blij dat het jaar bijna voorbij is. Um, maar vind ik het jammer dat het voorbij is? Nee, eigenlijk ook niet. Het is gewoon nee. wat het is. Het is nu, nu. <laughs> dus, ja. Maar je hebt wel zin in 2025? Ja, zeker. Maar ik, ik vind de kersttijd ook wel heel erg gezellig. Dus uh, daar kijk ik ook nog wel eventjes naar uit. Snap okay. ik. En jouw uh, misschien een hele diepe vraag. Maar ik ben coach, dus ik, uh, okay. ik mag dat. <laughs> nou. um, heeft dat met elkaar te maken? Je, je bent uh, op een gegeven moment tijdens de COVID uh, heb je een nieuwe pad ingeslagen. Nummers schrijven, uh, zingen, optreden. En het feit dat je gescheiden bent? Poeh, dat is een lastige vraag. Um, waar ik niet meteen één antwoord op heb. Maar het zou wel met elkaar te maken kunnen hebben. Want ik moet wel zeggen, sinds ik echt uh, muziek ben, heb ontdekt en ben gaan schrijven, ben ik wel dichter bij mezelf gekomen. Hmm. Um, en hoe dichter je bij jezelf komt, hoe um, ja, beter je weet wat je wilt in het leven. En wat dus eigenlijk waar je wel uh, uiteindelijk gelukkig van wordt en waar niet van. En, ja, je wat... hebt ook iets ontwikkeld, natuurlijk. Ja, en wat uh, ja, zonder zeg maar, op de details uh, in te willen gaan. Want, uh, um, maar ik denk dat het indirect wel met elkaar te maken kan hebben, ja. ja. ja kan Er spelen natuurlijk altijd andere factoren ook mee, ja. maar um, ja. En hier staat natuurlijk ook dat, dat je dochter was ernstig ziek. Dat gaat ja. nu goed? Um, Beter? Of? Nou ja, zij is... Uh, hoe zeg ik dat kort? Zij is geboren met een ernstige nierziekte. Heeft op haar hele jonge leeftijd gedialiseerd En ze is inmiddels 13. Dus op 6,5 is ze getransplanteerd. Maar het blijft altijd kwetsbaar. Dus, uh, wow. ja. dus we zijn altijd wel een beetje alert wat dat betreft. Um, maar we proberen ook vooral dan in het nu te zijn. Dus op het moment dat het nu goed gaat, is het oké. Okay. En dan zien we morgen wel weer verder. Nou, mooie, mooie uitgangspositie. Zeker. Ja, je moet ook wel eigenlijk. Ja. Ja, ja dat is, uh, nou goed. Ik wou wel weer in een of mooie psychologische keten voor <laughs> ja, gooien. Maar dan gaan we dat niet Dat mag, doen. maar... Hey, zullen we eerst naar muziek gaan luisteren? Ja, dat is goed. Welk uh, nummer ga je voor ons spelen? Uh, ja, nou ik wil in ieder geval winter gaan spelen. De, die is uh, eind vorig jaar uitgekomen. En ja, het is dus nu natuurlijk wintertijd. Heel dus, toepasselijk, hè? Uh, he? Past wel mooi. Nou, heel veel plezier. Voilà. Wordt even nog uh, aan de techniek gewerkt... Help. Ga maar. Oké. Wacht even. Feel them on my skin. Wow, dankjewel Joyce wow. Martens. Op de ukulele helemaal live uh, hier in de studio bij Zandvoort voor jou. Zodadelijk gaan we verder praten met Joyce, maar eerst even deel Wispers. De wispers waren dat met uh, White Christmas. We onderbreken dat paard even, want we hebben. Uh, ja, breaking news, om het uh, zo maar even te zeggen. Zoals dat zo mooi altijd heet uh, in de media, Richard. Ja, dat gebeurt toch niet heel vaak? Niet hey, heel vaak, uh, nee. Dan gaat het over Formule 1. Ja, we hebben net een uh, persbericht uh, binnengekregen van Jong Zandvoort. Ja. De coalitiepartij uh, hier in uh, Zandvoort. Want er is wel het een en ander gaande. Ja, die stapt uit de coalitie vanwege woningsbouw in passen. Dus dat is nogal wat. Het is, ik weet toevallig, ik had gelezen dat vorige week uh, in de raadsvergadering het helemaal, uh, nou, laat me zeggen op zacht gezegd, heel stroef liep. Maar nu heeft toch na een zorgvuldige afweging Jong Zandvoort besloten om uit de coalitie te stappen. Deze ingrijpende beslissing is unaniem genomen door de gehele fractie, de directie. De directe aanleiding is een onoverbrugbaar meningsverschil over de aanpak van de bouwopgave en de aanhoudende woningnood in Zandvoort. Geen fundamentele stappen gezet. Als coalitiepartij hebben wij de afgelopen 2,5 jaar, zegt dus van Zandvoort, intensief gewerkt om de afgesproken ambities rond woningbouw te realiseren... met een sterke focus op jongerenhuisvesting in Zandvoort. Helaas moeten wij concluderen dat er geen fundamentele vooruitgang is geboekt. De beperkte bouwmogelijkheden binnen onze gemeente vragen om daadkracht en slimme keuzes... maar in de praktijk ontbreekt het aan urgentie en concrete resultaten... Jong Zandvoort heeft zich altijd constructief opgesteld en is bereid geweest tot compromissen. Wij zijn na de verkiezingen toegetreden tot de coalitie om onze verkiezingsbelofte waar te maken. In de huidige samenstelling zien wij echter geen mogelijkheden meer om onze ambities te realiseren. We blijven ons ook vanuit de oppositie inzetten voor een betere en haalbare oplossing voor de woningnood in Zandvoort. Al dus uh, Jong Zandvoort is juist met het persbericht bij ons binnengekomen... De ja, heren en dames van Jong Zandvoort zijn dus uit de coalitie gestapt. En de coalitie moet verder dan zonder Jong Zandvoort. En laten we hopen dat hier wel een signaal mee gegeven wordt aan ze. Want het is wel heel belangrijk natuurlijk. De huisvesting dat het op orde komt hier in Zandvoort.